Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Dallinga. Goedemorgen, om half zes. Focus op de wereld met Stefan van Dijk vanuit Kosovo en Eline de Bo vanuit Japan. Op 5 december overleed Dave Brubeck. Zijn bekendste nummer is natuurlijk Take 5. Dat over de hele wereld in allerlei versies wordt gespeeld. Maar niets mooier dan het origineel.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 Passenger en Let Her Go. De Engelsman Les Humphries woonde in Hamburg toen hij eind jaren 60 het zwingende gezelschap de Les Humphries Singers oprichtte. Na een aantal succesvolle hits vertegenwoordigde de groep Zuid-Duitsland tijdens het Eurovisie Songfestival in 1976 met het nummer Sing Seng Sung. Begeleid door een orkest en dirigent werd de groep 15e. Slechts, want er waren 18 deelnemers. Succesvoller was de groep met bijvoorbeeld deze nummer 1-hit. Ja, uit 1970, To My Father's House.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 She will go.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 does my heart En Why Does My Heart Feel So Bad? uit 1999. En daarvoor de script en The Man Who Can't Be Moved. Zometeen in focus op de wereld. Stefan van Dijk vanuit Kosovo over de echte kou. Wij Nederlanders stellen ons maar aan eigenlijk. En Eline de Bo vanuit Japan over de net gehouden parlementsverkiezingen en de gevolgen die dat voor het land heeft.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 I'm say then a rock Dit is De Nacht met Maarten Dallinga. Tonight's about your welcoming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 En dit keer gaan we naar Japan en Kosovo. Stefan van Dijk, goeienacht. Of goedemorgen, moet ik eigenlijk zeggen. Jij woont sinds een paar maanden daar in Kosovo. Er wordt hier in Nederland uh, veel geklaagd, steen en benen over de kou. Maar wij zijn eigenlijk maar aanstellers, hè? <laughs> nou, dat, dat zul je mij niet horen zeggen, maar de kou is hier wel iets extremer dan in Nederland. Ja. We hebben hier uh, afgelopen weken... Uh... Uh, of eigenlijk afgelopen week temperaturen gehad van uh, in ieder geval min 15. En uh, eigenlijk ook wel min 20 in mijn regio. En, um, uh, en overdag zo min 10. En dat is uh, niet erg geven. Nee. En ook sneeuwval hè? Ja, dat is uh, op mijn dinsdag of woensdag uh, is het meest verleden En eigenlijk in één nacht kwam we nou ja, uh, zo'n 30 centimeter. En in de regio kan het oplopen tot, uh, ja, tot een halve meter en wat verder in Kosovo tot de 80 centimeter. En uh, ja, dat legt hier ook wel weer op, het, uh, op een bepaalde manier het hele leven uh, een beetje stil. Weer anders dan, dan in Nederland met de treinen natuurlijk. Ja. Maar, uh, uh, en omdat het zo koud blijft, blijft dat het gewoon uh, vrolijk liggen. En dat heeft ook consequenties, dus, ja. En, en hoe uh, moet ik dat dan voor me zien? Uh, ga je elke ochtend uh, vroeg uit om... Uh sneeuw te ruimen? Uh, nou, uh, kijk, uh, het is grappig, want eigenlijk uh, meteen de eerste ochtend na de flinke sneeuwval, had ik een belangrijke externe afspraak waar ik eigenlijk echt heen moest. Maar ja, dat werd dan... Uh, ja, dat, dat kon gewoon niet, omdat ik, uh, omdat ik in een dorpje hier in de buurt moest zijn in, in de bergen. Ja. ja. Dat was gewoon onmogelijk om te doen, of in ieder geval zeer onverantwoord. Uh, eigenlijk... Uh, heb ik heb dus maar binnen gebleven en gelukkig gewerkt in de stroom en het internet wel. Dus hoef ik niet sneeuw te ruimen. Mm -hmm. En dan uh, na 28 uur weet je wel van oké, okay, de sneeuw die blijft liggen. Dus zorg in ieder geval dat je het uh, poort uit kunt om in, in de stad in te gaan. Um, uh, want de sneeuwruimen is absoluut wel even belangrijk bij je eigen pad, want het staat niet weg. Mm -hmm. uh, maar eigenlijk blijft de rest van de stad gewoon met heel veel sneeuw liggen en ook. Uh, dat is de belangrijkste autowegen die uh, waren tot gisteren. Dus eigenlijk zes dagen na de dus sneeuwval, wel uh, vol met sneeuw en smurrie. En heel veel die dan stilstaan langs de weg mm. omdat ze vastzitten of omdat er de achterkant is uh, of iets uh, is. En blijven, uh, dan ook, uh, blijven dan nu ook uh, ja, heel veel mensen thuis? Nou, ik heb wel bijvoorbeeld uh, vrienden die, uh, in, die, die in de omgeving wonen en in de stad studeren. Die, uh, uh, ik sprak met vriendin en zij woont in een dorpje en heeft tweeën per dag stroom, vertelde ze. En, eh, uh, zij woont in een redelijk met een gebied. En, de, en het is daar voor de bus blijkbaar te lastig of te gevaarlijk om te komen. En, eh, uh, die kan dus niet naar, naar, uh, naar de opleiding. En, uh, dat is jammer, want het is een uh, leuk HBO-studie. En uh, dat is erg vervelend, natuurlijk, want je werd al ja. een paar dagen dan afgestoten van de rest van de wereld. En dat ook nog eens zonder stroom. Dus dat, is, uh, dat houdt het een, een korte dag en het uh, blijft natuurlijk enorm koud. En jij blijft dus ook veel thuis? Heb je het wel lekker warm in je huisje? <laughs> nou ja, um, uh, het klinkt heel romantisch, maar uh, ik, ik, ik, ik zit nu ook bij de haard. En als ik zocht in uh, uh, mijn slaapkamer kom in de huiskamer, is het dan uh, 9 graden. En dan uh, moet ik meteen weer zorgen dat uh, de haard hier zo wordt aangestoken. Want veel uh, consultaren doen dat met een houtkachel. En uh, na anderhalf uur uh, gaat het zich zo'n beetje richting de twintig. Uh, dus ik heb het over het algemeen niet, uh, niet heel veel te klagen tussen men en mijn werk. Maar als ik het tegelijk met veel andere mensen uit de regio dan, uh, dan heb ik het nog redelijk goed. Um, uh, maar uh, prettig is anders. Nog geen spijt dat jullie naar Kosovo zijn vertrokken? <laughs> nou, ik, uh, ik wist van tevoren dat als je naar als je daar, daar, daar, Kosovo gaat, dat dan... Uh, de zomers zijn langer en, en intenser, dat is heerlijk natuurlijk. Ja. Um, en, de, en de winters zijn gewoon erg koud. Ja. En uh, nee, dat uh, o, o, absoluut geen spijt als ik zie hoe mensen hier uh, zo elkaar uh, helpen en vriendelijk uh, blijven, blijven. Uh, ondanks uh, het uh, erg winterse weer, dan uh, vind ik het prachtig land om in te leven. Je bent daar samen met je vrouw naartoe gegaan. Uh, wat doen jullie daar precies? En wij zijn eigenlijk namens de Stichting Kosovo. Dat is, uh, sorry, sticht, uh, namens onze eigen stichting Volle Kosovo zitten wij hier. En wij ondersteunen een paar hulporganisaties uh, hier, uh, hier in de regio. En uh, dat geldt voor mij op het gebied van uh, communicatie en, uh, en PR en marketing. En mijn die is fysiotherapeut en manueeltherapeut. En zij uh, uh, zetten dus haar kwaliteiten in om uh, eigenlijk met het doel om uh, de alle angsten te uh, ondersteunen. En uh, de werkloosheid is hier uh, minimaal 50%. Dus uh, veel mensen zijn uh, arm tot erg arm. En leven uh, veel ook zelfs rond de armoedegrens. En uh, nou, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, mijn, mijn vrouw die is uh, vorige week dan gestart met haar fysiotherapie-kliniek. Uh, uh, voor eigenlijk de allerarmste. Mm. Uh, als belangrijkste doelgroep. En uh, die worden geselecteerd, eigenlijk in ieder en men weet dat we aan genoeg zijn om het even zo te zeggen... omdat ze dan uh, in contact staan met een hulporganisatie hier. En uh, ja, zij hebben natuurlijk net als de wat rijkere mensen... ook gewoon goede fysieke zorg nodig, maar die kunnen ze totaal niet betalen. En mijn vrouw zorgt ervoor dat, uh, dat het zij nu dan uh, af en toe intake en, uh, en hulp kunnen, kunnen krijgen. Dus dat is, dat is erg leuk. En um, ja, ik zorg voor uh, twee organisaties ervoor dat... Uh, een hulpprojecten uh, leuk, goed en uh, modern worden gecommuniceerd naar de achterban. Want dat wordt natuurlijk steeds belangrijker uh, in de ontwikkelingssamenwerking. Dus het heeft allemaal te maken met de opbouw van het land. En, en wat je dan ja. precies doet allemaal. Uh, wat je bijvoorbeeld afgelopen week hebt gedaan, daar komen we zo over te spreken. Eline De Bo woont ja. in uh, Tokio, in Japan. Goedemiddag voor jou. Ja, goedemiddag hier. We hebben net een lunch op. Nou lekker, wat, wat, uh, wat uh, hebben jullie gegeten? Nou, we zaten binnen in een vergadering. Dus terwijl mijn man met de rest van de staf doorging met de vergadering... luisterde ik vanuit de keuken mee. En heb ik gauw boterhammen met eiersalade gemaakt. Dat klinkt heel Hollands. Brood is niet zo lekker als in Nederland. Maar goed, het, het moest maar eten. Want het moest snel. Wat voor brood is het dan, wat, wat jullie daar eten in Japan? Ja, dat is... Kijk, als je in Nederland denk je aan een lekkere verse volkoren boterham... Nou. met hele pitten erin. Hier is het wit fabrieksbrood... Um, ja, als je twee weken in de kast hebt, staat er nog geen schimmel op. Dus dat zegt niet over hoeveel <coughs> concentreringsmiddelen erin zitten. En ja, dit is wat Japanners het idee van brood hebben. Dus uit het westen over kunnen komen waaien. Maar meestal doen ze het in de broodrooster En dan is het wel ietsje beter te doen. Maar goed. Ik, ik kan je natuurlijk ja, nu heel, met erg, met... heel erg jaloers maken. Als ik vertel wat, ik allemaal in mijn tas heb zitten. Maar... Oh nee, doe maar niet. Doe maar niet <laughs> want dan niet ga ik je water en dat komt telefoon niet te goede. Dus. Jij woont daar samen met je man, met uh, Geert en vijf ja. kinderen. Vijf kindjes, ja. Zijn die allemaal geboren in Japan? Nee, nou, alleen de jongste drie dochters zijn in Japan geboren, in Tokio. Oké. Okay. En de oudste zoon in Nederland. En de tweede zoon in Amerika toen we daar in opleiding waren. En de jongste drie hier in Japan. Dus uh, heel uh, wat bevallingsverhalen zou ik je kunnen vertellen, maar laten ja. we dat nu maar niet doen. Dat doen we dan nog een keer. Uh, wat, wat, wat, wat doen jullie in Japan? Wij zijn uh, gemeentestichters of kerkplanters. Uitgezonden namens de Gutsmeerde Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland. En wij zijn hier om uh, Japanse kerkplanters te helpen. Um, om nieuwe gemeenten te stichten in het centrum van Tokio. Daar wonen en werken vooral ja, wat we jonge professionals noemen. Dus Hoogopgeleide mensen die in de twintig en de dertig zijn. De meeste zijn uh, nog niet getrouwd, hebben ook eigenlijk nog geen tijd voor relaties. Ook niet voor een sociaal leven. Dat speelt gewoon af via Facebook. Uh, ze werken, werken, proberen veel geld te verdienen bij de beste bedrijven waar mensen inkomen kunnen krijgen. En uh, ja, dat zou dan tot een gelukkig leven moeten leiden, maar helaas komen ze erachter dat dat het toch niet is. En dan gaan ze op zoek en dan ja, hopen we dat onze paden kruisen, wij ze kunnen vertellen uh, ja, waar nog meer toekomst in zit. En waarom, waarom specifiek richten jullie op die groep, omdat daar het meeste te halen valt? Nee, er, ja, nee, ik hoef niks te halen. Ik kom alleen brengen hier. Oh ja, zo bedoel ik het um, nee, ook. Nee, dat is een groep die eigenlijk nog het meest onbereikt is binnen Japan. Minder dan 1% is christen in Japan. Hm. Uh, eigenlijk als je kijkt naar de statistieken, dan gaat 0,2% regelmatig. Dus neem het niet over iedere week. Naar een uh, zeg maar bijbelgetrouwe kerk. Maar als je onder de doelgroep 20-30ers die in het uh, hart van Tokio werken kijkt... Nou, dan is dat getal nog veel lager. Eigenlijk, ja, tot nog toe, al die... Jarenlang, 150 jaar wordt er al zending bedreven door protestantse zendingen. Sinds het land weer open ging, halverwege de 19e eeuw, heeft eigenlijk bijna niemand aangedurfd om daar in dat centrum te gaan zitten. Want ja, de grond is duur, een van de, grootste, de duurste plekken ter wereld. Mm. Dus als je bijvoorbeeld een zaal veel huren, is het al heel moeilijk. Mensen zijn heel druk, uh, mensen worden sinds heel materialistisch, want het gaat allemaal om spullen en business en geld en shopping. Um, dus eigenlijk tot nog toe hebben de kerken die hebben alleen in de rand van Tokio gezeten, waar ze vooral naar uh, huisvrouwen en bejaarde mensen ja. um, uh, outreach deden. Um, wij vinden dat juist die, die groep daar in het centrum zo belangrijk is. Het zijn de strategische mensen, het zijn de leiders van de toekomst ja. binnen het bedrijfsleven, binnen de overheid. Um, want waar je bijvoorbeeld in Nederland ziet dat allerlei centra verdeeld zijn. Amsterdam, daar zit de regering. Uh, ik bedoel, Den Haag zit de regering. <laughs> Met uh, Amsterdam Nederland, is een belangrijke en Rotterdam belangrijke handelsteden. In zit de media. Kunst vind je ook verspreid over het land. Er zitten al die categorieën die zitten hier in het centrum. Mm -hmm. Het centrum van de politiek, van de handel, van de media, van de kunst, van onderwijs. Die zitten allemaal op een kluitje. En juist daar ontbreekt de kerk. Terwijl de kerk zoveel te bieden geeft. Vooral als het gaat om zingevingsvragen. Um, om gemeenschap. Het is eigenlijk een hele kille plek, ondanks het feit dat er zoveel mensen, miljoenen mensen geconcentreerd zijn. En ja, wij geloven dat daar de kerk juist nodig is, nuttig is. En daarom hebben we de grote sprong genomen. Zijn we daar met de Japanse dominee een kerk gaan planten. En uh, ja, het loopt fantastisch, eerlijk gezegd. Ja? Vertel eens, want ja. wat, wat is het resultaat wat jullie uh, boeken? Nou ja, als je naar die kerken in de, in de voorsteden kijkt, die zijn meestal dus 20, 30 leden. Die, uh, ach, ja, die komen op zondag bij elkaar en het is eigenlijk een veilig groepje waar, ja, waar de christenen een thuis vinden. En het is allemaal ontzettend goed, het bestaat vooral eigenlijk, ja, 80% uit vrouwen. Wij zijn twee jaar begonnen. We hebben nu, uh, zondag hadden we 140 mensen in de dienst... Uh, waarvan ongeveer 30 kinderen, um, de man vrouwverdeling is redelijk uh, gelijk. De zijn in de 20, in de 30... En ja, mensen die, die zijn enthousiast voor de gemeenschap die ze proeven, die uh, samen reach ook uit naar de rest van de stad. We hebben dakloze projecten vanuit de gemeente, um, counseling services. Want er is natuurlijk enorm veel stress en depressie gaande bij al die overwerkte mensen. Um, ja, dus het leeft. Het en hoe leeft. reageren niet-christenen op wat jullie doen? Ja, eigenlijk heel positief. Um, sowieso denken Japaners redelijk positief over christenen, want het zijn eigenlijk wel, worden gezien als goede mensen die, die heel dienstbaar zijn. Um, maar aan de andere kant, als een Japanner christen wordt, wordt het eigenlijk ook weer gezien als verraad naar zijn eigen culturele identiteit. Want ja, je kan niet meer naar de tempel, je kan je voorouders niet meer vereren. Al die dingen die zo met de cultuur verbonden zijn, worden veel als cultuur en als religie gezien. Dus... Tegen de kerk wordt heel positief aangekeken als we ons in het park bezig zien... aan uh, het kletsen met de daklozen en ze een lunchpakket brengen. Nou, dat vinden ze allemaal fantastisch. Wel Al een beetje eng, maar wel fantastisch. Um, en zeggen, ja, nee, die zingeving, die hebben we nodig. En ja, we organiseren dus ook heel veel, dat noemen we netwerkevenementen, concerten... waardoor we dus ook christelijke muzici of kunstenaars een podium geven om hun werk te laten zien. Um, feesten... Uh, we hebben pas een balletvoorstelling waarin het verhaal van uh, kerst van Jozef en Maria ook uitgebeeld werd door professionele ballerina's. Al die zenders gebruiken om met mensen in contact te komen en om het gesprek met ze aan te gaan en ook aan te bieden van hé, hey, we willen ook een thuis voor jou zijn. Stefan, in uh, Kosovo, waar ben jij uh, de afgelopen week druk mee geweest? Nou ja, nu het uh, zo koud is en er uh, veel sneeuw dicht uh, zijn we veel bezig met het houtproject. Uh, uh, eigenlijk alles gebeurt hier of met, uh, met heel veel mensen en vooral in de dorpen. Stelte mensen een huis uh, met hout en uh, maar ja om een hele winter stelten, zeker met de temperaturen van 14, 15, 20 dan, uh, dan kost dat toch een paar honderd euro en voor mensen met, uh, die, die rond de armoedegrens leven is dat gewoon echt uh, niet mogelijk om te betalen. Hm. Uh, de stichting waarmee wij samenwerken die zorgen dat even tientallen gezinnen uh, van hout worden worden voorzien. En uh, uh, nou, dus, uh, dat gaat gelukkig allemaal uh, goed. In het zin, de, de, de distributie gaat goed en dat creëert uh, ook dat paar tegengelegenheid af en toe. Dan, uh, dan wordt er bijvoorbeeld eens opgebeld door een persoon uh, die zegt: Ik wil je alsjeblieft komen, Want uh, we hebben uh, het uh, hier ijskoud en we hebben niks te eten, etc. En dan, uh, nou ja, dan, dan, dan ga je lang bij uh, je gezin en kom je soms in, uh, in, in bizarre omstandigheden waar. Uh, en volgens vijf, zes kinderen te uh, klappen tanden en dat er dus lijkt waar geen geld is om verwarring uh, te stoken. Ja. Um, dat, is, dat is soms schrijnend En dan ben je blij dat je dat je wat kan doen op praat met, met de teun van, of bijna altijd, met van, van, van Nederland Geld. Dat, dat is geweldig. En ja, um, wat, wat doe je dan precies dat, dan, dan dan kom jij hout brengen? Nou, uh, ik ik ik ik het niet letterlijk, want het gaat vaak om een uh, om een paar kubieke te meten voor de voor de winter. Uh, nee, er is een, uh, een hele keten, dus dan moet je dan gaat uh, een collega die gaat kijken waar een uh, hout voor een goede kan worden geregeld, want die hebben allemaal verschillende aanbieders en verschillend hout, en, uh, en dan vergeet de prijs af. En dan uh, moet er dus een adres worden, worden opgegeven natuurlijk. Dan, uh, dan gaan we de mensen wat vaak van uh, wat meer de etnische minderheden, veel Roma's en Stinci, wat in de, in de voorgrond veel wordt genoemd, mm -hmm. die gaan vaak uh, het hout hakken en uh, hout dragen. En dan wordt het in een, uh, in, een uh, in een vrachtwagen, uh, wat dan door de bergen vaak in de sneeuw, uh, heel idyllisch is, dat uh, wordt het uh, naar het gezin gebracht. En dan worden daar nog uh, kleine moties gehakt. Of op, uh, op als het bijvoorbeeld een, een, een, een sterke man heeft, dan kan hij dat zelf zodat het in ieder geval in de auto past. En die en, mensen die um, krijgen dat dan? Is dat dan gratis? Ja, ja want uh, kijk, de, kijk, de, de, de, de betrokken hulporganisaties checken zeg maar van: hé, hey, is een gezin echt, echt arm? Of. Uh, ja. Er wordt bijvoorbeeld een spelletje gespeeld dat natuurlijk wat gebeurt er lift. Uh, nou ja, goed, in ieder geval mensen die hier lopen zo'n centraal jaar mee in de hulpverlening, dus dan heb je wel een, uh, een duidelijk deel. En um, ja, dus vaak zijn dat mensen die, die blij zijn als ze geld hebben om eten te kopen. Je moet zo, uh, zo bedenken ja, als ik hier al jarenlang werkloos ben ik door de extreme werkloosheid um, en je krijgt bijvoorbeeld een uitkering van een, uh, van een paar tientjes, dat je, dat je daar alleen maar eten van kunt kopen... en soms niet eens wat goede winterschoenen. waardoor je kinderen uh, naar, naar school kunnen, kunnen lopen. Dus dan, is het, uh, dan, dan, dan krijgen zij dat gratis. Ja. En um, zolang ja, dus, het uh, gek zolang de voorraad trekt natuurlijk... want uh, wij zijn dan natuurlijk ook weer gewoon uh, afhankelijk... van Nederlandse donoren die uh, bijdragen aan het houtproject. Mm. Want uh, uh, ja, zij zijn verder dus ook niet rijk. Maar gelukkig kunnen we deze winter in ieder geval... Ja, ik weet het even niet uit mijn hoofd, maar in ieder geval, uh, ik de niet alle gezinnen in ieder geval helpen tot nu toe al. Dus dat is, dat is heel erg prettig. En hoe is het voor jou om dit allemaal mee te maken, om, om die schrijnende situaties te zien? Ja, dus, um, um, ja ik moet zeggen, uh, ik ben altijd wel blij. Ja, ik, kijk, als je, bij, je komt wel eens bij gezinnen waar, dan, waar gewoon de situatie gewoon verschrikkelijk is. Vooral ook omdat het... Ja, je ziet gewoon uh, qua, qua hygiëne is het beschrikkelijk. Je ziet kinderen waar, waarvan je denkt, oei, oei, hoe kunnen die ooit fatsoenlijk opgroeien als ze uh, uh, ja, als de tijd zes zijn. Dat heb je in, uh, in sommige gezinnen. En die kunnen niet eens altijd naar school bijvoorbeeld vanwege de omstandigheden. Ik vind dat, dat erg heftig. Uh, ik denk dat, dat ik persoonlijk mijn gevoel een beetje, uh, een beetje dichtknijp. Mm. En vooral kijk zeg maar naar de zakelijke kant van hé, hey, uh, hoe kan ik zorgen. ...dat deze personen en andere personen worden geholpen. In mijn geval gaat het dan, dan vooral toch om de communicatie en de NPR-richting de achterban in Nederland. Um, ja, ik, ik, ik merk bijvoorbeeld mijn vrouw die, die natuurlijk ook dit werk doet. Die, uh, die schakelt haar, haar gevoel iets minder uit en die, die, die heeft het toe. Ja, moeilijk als je, als je net bij, jou, bij jouw gezin uh, terugkomt. Ja. Maar, maar het, het is ook de reden waarom je hier zit. Ik bedoel, het land is een opbouw en wij dragen daar bij uh, voor de, de allerarmsten. Nee, want waar waren jullie naar nou op zoek toen jullie vertrokken naar Kosovo? Sorry? Waar waren jullie naar nou op zoek toen jullie besloten naar Kosovo te vertrekken? Ah, nou ja, ik uh, kwam ik hier al een, al een aantal jaren. En overigens uh, altijd in de zomer. En uh, ja, Kosovo is wel echt van een heel erg prettig land om, uh, om in te leven. Kijk, ik wil, het is, het is, uh, het is, ja, het is heel plat, maar Ik heb uh, ergens binnenin mij zitten een hoop idealen. En ik wil graag wat bijdragen aan de wereld. En. Dan Zoek je een plek, zeg maar, op ieder geval, um, ja, wat ook een beetje prettig is om, uh, om in te leven? En het kost Kosovo is zeer gastvrij, het is een beetje een, uh, een culturele mix van Oost-Europa en, uh, en Arabisch. Dus mm -hmm. hier, uh, ja, uh, als je ergens op bezoek komt, uh, wordt je vaak meteen uitgenodigd om te, om, om te blijven eten. Uh, het is een leuke muziek, het is hier altijd een prachtige omgeving met bergen, et cetera. Um, dus ik vind de, de, de mensen erg prettig. En, en ik kan hier wat concreet doen. En dat, dat geldt voor mijn vrouw ook. Maar zij kan hier zo echt concreet haar veroefte uh, inzetten om mensen echt te helpen. En waarom, en waarom dat willen dat jullie dat zo graag? Je... Waar, waar komt die drang vandaan om iets te betekenen? Ik weet het niet. Ja, ik, ik kijk het Je weet zelf een beetje hoe, je het, uh, hoe goed je het hebt. Dat is natuurlijk een beetje een cliché, maar als je een beetje een reis doet de als toerist en je gaat van het resort af, dan, dan zie je vaak dat de mensen uh, minder hebben. Uh, ja, ik, ik, ik heb iets van, ja, ik kan daar iets aan doen en ik vind het altijd wel erg prettig... Um, om iets te kunnen doen. En als ik ergens een hekel aan heb, is het, is het onrecht. En als er bijvoorbeeld door bepaalde overheden of systemen dat de mensen da daaronder lijden. Nou, nou hebben we het net gehad, natuurlijk, over armoede. Maar dat, dat, dat kan ook op mensenrechtenvlak zijn. Mm. En ik, ik word daar van binnenin, zeg maar, trek ik dat altijd heel slecht. En um, ja er komt een. Ja, er komt een. een, een, een, een, een, een, een, een ja, laat ik het noemen, een, een prettig gevoel voor in de plaats. Wat ik wat omzet in. Uh, in, uh, in, in hulp en waar dat vandaan komt, ja ik weet niet, ik uh, uh, moet iets met liefde zijn, ik ben zelf gelovig en wellicht is dat een, dat een inspiratie ervoor, ik ja. weet natuurlijk niet hoe dat te zijn als ik niet gelovig tussen zijn geweest, maar ah, ja. in ieder geval, um, het begint wel vaak bij liefde, zeg maar voor mensen en zien van hé, hey, jij bent een te gek mens, uh, alleen je hebt bepaalde mogelijkheden niet en wellicht kan ik je erbij helpen in ja. al mijn, uh, ja. Een heel, Hollaan, een heel Hollandse vraag. Kun je, kun je van dit werk leven eigenlijk? <laughs> uh, nou, van, van dit werk niet, want ik, uh, ik werk zelf door DL hier zo. Um, ik, uh, ik doe ook wat uh, ik, ik ben zelf van huis uit journalist, dus ik, ik doe hier af en toe een uh, journalistieke opdracht um, en ik dacht dat ik af en toe in Nederland wat werk heb. En er zijn wat, wat vrienden die zeggen van hé, hey, het werk wat jullie doen, dat, dat vinden wij te gek. En wij willen jullie dromen om wat de betekening tot zoten ondersteunen. En die sturen af wat geld. Ja. Uh, en voor de rest, uh, ja, je moet wel van tevoren een, een degelijk financieel plan hebben. Ja. En, en op lange termijn uh, wil ik mijn werk hier ook wat beleggen naar, uh, niet, naar niet alleen de ontwikkelingssamenwerking. Want uh, anders moet je zorgen dat je inderdaad altijd goede leidings hebt uh, dat mensen je ondersteunen. Want uh, ja. uh, je wordt niet bereid van, uh, van het helpen van, uh, van de minder bedeelden. Althans, ik heb het, uh, ik heb het nog toch niet uitgevonden hoe je hieruit wordt. wordt. We praten zo meteen even verder uh, over het nieuws daar in Kosovo. Eerst naar uh, ja. Eline nog even in Japan. Waar ben jij uh, mee bezig geweest de afgelopen week? afgelopen week, ja, het is eigenlijk uh, allemaal kerst dat de klok slaat. Ik weet niet hoe het nu in Nederland is of mensen er allemaal klaar voor aan ja, te zijn. Oké. Maar eigenlijk in december, uh, ja, dat, dat staat helemaal in het week van kerst in Japan. Um, het ziet er wel iets anders uit dan in Nederland. Uh, de lichtjes die lijken op elkaar. Alles prachtig verlicht. En ja, dat zijn ook de grote trekkers in de stad en in uh, uh, amusementparken. De, soms werkelijk tien, zeeën van tienduizenden lichtjes. Uh, dus lichtjes hetzelfde: een enkele kerstboom, hoewel die nou niet bij elke Japanner in huis staat. Maar ze vinden de sfeer heel leuk. Die, die, ze proeven iets van die westerse gezelligheid. Ze kopen ook cadeautjes voor elkaar. Ja. En uh, kerst wordt eigenlijk op de 23 december gevierd. Uh, want dat is de verjaardag van de keizer, heeft iedereen vrij. Ja. Dit jaar valt dat op zondag. Dus dan krijgen ze compensatie. Maandag is dan een nationale feestdag. Dus op maandag eet iedereen uh, slagroomtaart, Dat is hier. Uh, het kersteten bij uitstek. Oh ja. En uh, gefrituurde kip. En, en hoezo, ja, kip. hoezo die slagroomtaart? Waar komt dat vandaan? Dat heb ik al heel veel Japanse mensen gevraagd en niemand weet. Het <laughs> nee. is in de loop van de ja, afgelopen decennia zo gegroeid. Al vanaf september kan je ze bestellen. De een nog mooier en duurder dan de ander. Je betaalt heel makkelijk voor een taartje voor vier personen 50 euro. Pardon? Um, en Ja, en daar zit dan een klein plastic kerstmannetje op... of misschien een uh, plastic belletje met een chocolaatje waarop staat Merry Christmas. Want dat is dan Engels, dus dat is heel Dus cool. dat is uh, business. Als je wil bijverdienen, dan moet je ja. taarten gaan maken. Ja, en natuurlijk, ze geven elkaar dan ook vaak wel een kerstcadeautje. Hoe duurder en hoe beter het merk, uh, hoe, beter, ja, hoe mooier. Um, en dat is eigenlijk kerst voor mensen... Um, sommige, vooral wat hoger opgeleiden, die ook wel eens in het buitenland geweest zijn... die willen graag naar kerstdiensten in kerken. Dus voor kerken ja, werkt het ook. We hebben uh, zondag uh, en maandag ook uh, kerstbijeenkomsten, waarin we ja, de hele traditionele kerstliederen, die ze dan wel eens in films of zo gehoord hebben, zingen. Uh, maar wat wij als kerk natuurlijk doen, is ja, vertellen... Waar gaat het dan eigenlijk om bij kerst? Dat is de uh -huh, woorden van ja, Jezus. Ja. Dat is zijn verjaardag. En hoe is het voor uh, jullie bijvoorbeeld ook? Hoe is het voor ja. jullie kinderen om op te groeien in, in Japan en ook om daar dan kerst te vieren zo meteen? Ja, het is een beetje kruig gezegd, maar ze weten niet heel veel beter. Uh, dus eigenlijk de hele maand, ja, hobbelen ze lekker mee in de kerk en bij Engelse les en bij alle mogelijke. Uh, waar mensen zich verzamelen, daar, daar vieren we kerst... om op die manier dus ook dus kerst ja, te vertellen wat dat echt betekent. Uh, en dan op de 24 ste dit jaar, normaal op de 23 ste dan stopt kerst in Japan. Dan is iedereen het meteen vergeten, want de kip is op en de taart is op... en het cadeautje is binnen. En dan gaan ze over naar de nieuwjaarsviering. En dan wordt het huis schoongemaakt door allerlei traditionele gerechten... gemaakt en gegeten. En dan ga je naar je geboortegrond, want daar kom je als familie samen... en dan trek je vier dagen... Terug. Ja. Dus wat wij doen op de 25 is gewoon een werkdag hier. Er is niks meer aan de hand. De lichtjes zijn uit. Iedereen is weer aan de slag. Um, maar dan trekken wij ons als gezin terug en vieren we de hele dag kerst met elkaar. Er is geen kerkdienst. Of, maar ik maak een heleboel gangen voor de kinderen, lekker eten, bijzonder eten. Um, ja, we, doen, we lezen samen verhalen, we doen spelletjes. We maken het gewoon een gezellige dag. Dus het is net als, als hier echt: uh, het zijn familiedagen ook. Ja, daar proberen we wel van te maken. We hebben natuurlijk verder geen uh, familie hier. En uh, al onze Japanse vrienden zijn gewoon weer aan het werk. Maar gewoon als gezin probeer het zo gezellig mogelijk te maken. En ook wel zo Nederlands mogelijk eigenlijk. Je probeert toch iets van die Nederlandse identiteit mee te geven. Ja. Dan gaan we naar het nieuws in Kosovo. Stefan, jij was op straat toen oud-premier Ramus Haradinaj voor de tweede keer werd vrijgesproken... door het Joegoslavië-tribunaal hier in Den Haag. Hoe was dat? Ja, dat was bizar. Uh, Lamus, zoals die hier niet gekozen wordt genoemd uit de voornaam, die komt uit de regio in de stad waar ik op dat moment uh, was. En dat uh, was dus om een uur of uh, acht klonk er al hard die vanuit het centrum, en dat is uh, in de winter uh, niet gebruikelijk. En uh, ik werd kijken en mensen stonden daar uh, bij een groot kerm aan het begin van het centrum. Van het dus het centrum was ook, uh, onbegaanbaar. Uh, dat ja, was een groot evenement waar mensen vanaf negen uur de, de uitspraak volgden. En toen er om half tien. Uh, toen de rechter in Den Haag zei dat hij uh, vrij kwam. toen klonk er een uh, op. Ja, een verschrikkelijk lawaai, een combinatie van. Uh, van vuurwerk en. Uh, en zelfs wat uh, pistool- en geweerschoten. Mm. En dat duurde een paar minuten en. voor de rest bleef het lang onrustig. Maar mensen zijn hier. Uh, uh, in, in die regio extreem blij. Ja. Het is een. Uh, een man die een hele hoog, uh, hoge functie had in het burgerwegen toen uh, de sterfjes uh, binnenvielen in de, in de Kosovo-oorlog van 1999. Mm -hmm. En hij is hier honderd dagen premier geweest. En daar zijn mensen nog steeds lyrisch over op de een of andere manier. En um, nu hij vrij is gesproken van een aantal aanklachten... over veel mensen dat hij weer Kosovo bij de hand neemt en, uh, en het gaat leiden. En um, uh, ja, als je hoort. Jong en oud moeten ze over hem, uh, hem spreken, dan, dan, dan moet het wel een hele goede zijn. Want we zijn ongedeeld aan. Dus de kans is groot dat hij Kosovo opnieuw gaat leiden, denk je? Nou ja, als, je, uh, als ik af en toe de postvaart op televisie zie, dan, uh, dan, dan, dan zie ik zijn uh, al vaak, uh, vaak op televisie. Uh, zijn de verkiezingen pas over 1, 2 jaar? Dus, uh, maar als er nu verkiezingen zouden zijn. nou ja, ik hoor hier eigenlijk maar, maar één politicus in de positieve zin worden genoemd. En dat is Ramous Anadinai. Hm. Um, en dus dan, dan, dan zou hij in ieder geval in de regio waar hij vandaan komt, absoluut worden gekozen. En ik heb wat, uh, wat mensen in de hoofdstad Pristina gesproken. en die zeggen: nou, hier is hij ook erg populair. Um, dus de, de, daar, daar zit wel een kans in, ja. Maar ik, ik, ik heb geen pols uh, geen gedaan uh, onder duizenden mensen. Maar dat die extreem populair is, dat, is, uh, dat, uh, dat, dat, dat naar buiten kijkt. Ter illustratie, ik vroeg aan een aantal mensen die dacht van joh, uh, waarom zou hij uh, premier moeten worden? En een meisje van 18 jaar dat volgens mij totaal niet politiek geëngageerd is. Dus ze keek me lief en schaapachtig aan en zei... Oh, het is zo'n goede man. Nou ja, en dat, dat, dat betekent wel hoe populair hij hier is. Maar is als, uh, Servië denkt er Pardon, anders maar. over. Servië denkt er anders over, want hij werd uh, aangeklaagd... vanwege uh, uh, mogelijke betrokkenheid bij het uh, mishandelen, martelen en vermoorden... van uh, uh, Serviërs um, in uh, Kosovo. Um, hoe heeft Servië gereageerd op de vrijspraak? Ja, nou ja, het, het, het buurland, uh, wat natuurlijk in een, uh, een oorlog uh, was voor Rickard weer terug, uh, was woedend. Uh, zij hebben al een paar keer nu het uh, spel gehad, uh, een paar weken geleden ook, dat een aantal Kroaten waren, waren vrijgesproken, om het even zo te noemen, hun tegenstanders, in uh, ieder geval in het proces zo, uh, als ik het goed heb begrepen. En zij zien, zien nu een paar keer dat een, uh, laat maar zeggen, uh, iemand die zij een boek vinden, dat, dat die wordt vrijgesproken. Terwijl er natuurlijk een aantal uh, Servische boeven uh, of worden veroordeeld. omdat er nog steeds een proces loopt. Ze dus hebben natuurlijk de afgelopen jaren in ieder geval de kopstukken. losse fiets, uh, ja. uh, dat de is uh, gehad. Na die ze uh, ze kunnen krijgen. Um, en zij zijn woedend dus. En zij zien het uh, uh, Haradinai inderdaad. als een, uh, ja, als een uh, hele foute persoon. die uh, in de oorlog verkeerde uh, uh, dingen heeft gedaan. Uh, onder andere tegen scherpen. Dus ja. uh, zij waren woedend. En het maakte. Uh, tweede besprekingen niet makkelijker dan ik wacht. Nee, eh, ook politiek nieuws uit Japan. Er zijn net parlementsverkiezingen geweest daar, Eline. Eh, ja. Door de liberale partij zijn die gewonnen. Wat, ja. wat gaat de Japanen merken van, van de winst van de liberalen, denk je? Nou, ik denk dat de verwachtingen niet erg hoog zijn. De liberalen zijn decennia lang aan de macht geweest. Tot drie, vier jaar geleden toen de democraten de macht overnamen. Die hadden zo'n overweldigende meerderheid. Er waren hoge verwachtingen, ook voor de economie. Politiek zit eigenlijk redelijk vast. Er zijn geen grote beslissingen genomen. er was desillusie, dus hebben ze toch weer voor de oude schoolpolitici van de liberalen gekozen. Uh, zijn behoorlijk conservatief. de opkomst bij de verkiezingen was heel erg laag. Um, ik denk eerlijk gezegd dat de verwachtingen niet zo heel hoog zijn. de liberale partij dat is partijen. wel fel tegen China in sommige opzichten. bijvoorbeeld als het gaat om die eilanden Russie. Mm, dat hebben ze het niet zo, zo op China? Nou ja, dat is bij de Democraten niet zo heel veel anders. Nee, dat is uh, okay. veel meer een, een soort volksgevoel, volksaard, hoe je het wil noemen. Het, ja, op andere Aziatische landen wordt toch redelijk neergekeken in zijn algemeen. Dus er zal niet heel veel veranderen. Oké, okay, dankjewel. Eline de Bo vanuit Tokio en Stefan van Dijk vanuit Kosovo. De websites followkosovo.nl en geloveninjapan.nl. Zometeen het NOS Radio 1 Journaal. En wij zijn er met Dit is de Nacht volgende week weer. Graag tot dan. En een fijne dag.